De wapenindustrie zou je ervan kunnen verdenken dat die sowieso een, een belang hebben bij het voeren van oorlog of het, uh, het, uh, het aandikken van een dreiging of wat dan ook. Die invasie in Irak te rechtvaardigen, die zijn allemaal voos en loos, waardeloos.